Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Rond deze tijd begint in de Tweede Kamer een van de belangrijkste debatten van het politieke jaar. De Algemene Politieke Beschouwingen. Partijen mogen vertellen wat ze vinden van de kabinetsplannen... die gisteren werden gepresenteerd op Prinsjesdag. De oppositie zal nog van alles willen hosselen. Maar politiek verslaggever Albert Bos denkt niet dat er veel te halen is. Nou, we hebben een zwaar bewochte formatie gehad door die vier regeringspartijen... waar bijna elke euro is omgedraaid. Geld is er namelijk niet, zei de minister van Financiën gisteren ook. Die zei de tijd van gratis geld is echt voorbij. Dus ja, hele grote veranderingen hoef je na vandaag en morgen ook niet te gaan verwachten. Politieke junkies hebben nog een kwartiertje om de popcorn erbij te pakken. Het debat begint om kwart over tien. Asielminister Faber heeft de EU gevraagd om een uitzondering op het gebied van asiel. Dat zegt ze op X. Nederland moet zich houden aan Europese regels. Het kabinet wil proberen om daar onderuit te komen om zo de instroom van asielzoekers omlaag te krijgen. Het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zat de afgelopen dagen weer zo vol dat mensen moesten overnachten in sporthallen in de buurt. Goed nieuws voor wielerfans. De Ronde van Nederland komt terug. In 2005, bijna twintig 20 jaar geleden, werd die voor het laatst verreden. Daarna ging de wielerkalender op de schop en werden er geen nieuwe edities meer georganiseerd. Volgend jaar oktober is er weer een Ronde van Nederland. De koers bestaat uit een proloog en vijf etappes op verschillende plekken in Nederland. En zo klonk het deze ochtend in Leeuwarden. Voor klaske. Ja, klinkt levensecht, maar het gaat om een oefening van de hulpdiensten. Honderden studenten deden eraan mee. Zij moesten doen alsof ze onder het puin lagen van een flat die door een gasexplosie was ingestort. De studenten riepen om hulp omdat ze zogenaamd gewond waren geraakt. Eens in de zoveel tijd moeten hulpdiensten dit soort situaties oefenen om er een beetje routine in te houden. Het weer nog in het zuiden en oosten vanochtend nog wat wolken. Later lossen die op en wordt het overal een zonnige dag met alleen wat sluierwolkjes. Het wordt 21 tot maximaal 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 Nou, de doorzagen van de week heb ik de eerste uur al gedaan, dus dat hoef ik niet te herhalen. Eenmaal doorgezaagd is hij doorgezaagd. Wat gaan we doen, uur twee? Nou, natuurlijk lekkere muziek. En om half elf gaan we genieten van Tieneke Schouten met weer een leuke conferentie. Ah, eerst bereiden wij ons voor op, de, de, op debatten in de Tweede Kamer, luisteraars. Nou, en dat wordt volgens mij een tragedie. Iedere droom loop ik alleen Door straten zonder einde heen Onder een kele straatlantaarn Sta ik in de donkere nachten staren Tot ik verblind word Door een flits in mijn gezicht Neonlicht En ik hoor geluid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 ik hoor alleen de stilte, vreemd dat ik het nu pas weet, dat stilte in mijn hersens spreekt. Zijn mijn woorden niet te horen, gaan mijn gebaren soms verloren, want mijn woorden vallen als de regen stil beeld echo van niets dan stilte en men is bang voor elk gebod van de hoge neon god en aan alle kanten preken ligt reclame zelfs een teken dat de woorden van profeten de schuttingen staan als vermaak. Er is alleen de stilte. Alleen maar de stilte. Boudenwijn, de grote Sound of Silence. U kent het natuurlijk allemaal van uh, ja, Simon en Gank Vroenkel. Maar Boudewijn de Grote maakte daar, of misschien wel alleen het neigen hoor, dat kan ook heel goed zijn. Maakte daar natuurlijk een hele mooie Nederlandse tekst op. We gaan onze kinderen eerst even onderwijzen, luisteraars. Dat doen we natuurlijk met Crosby, Stills and Nash. Teach your children. You, who I'm on the road.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 ik nou iemand voor u gevonden hebben, luisteraars, die fantastisch gitaar kan spelen. Meneer David Gates en Brad, de guitarman. guitar man.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 Dan Barry was dat luisteraar met 1, 2, 3. Nou, uh, we gaan uh, heel ver terug in de tijd. Maar we houden wel rekening met een zonnige middag. En dat deden de Kings ook jaren geleden. Sunny afternoon. The taxman's table.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 Pleasantly Live this life of luxury Blazing on the sun Help me, help me, help me say away who well, give me two good reasons why I ought to stay Cause I love to live so pleasantly Luisteraars, nou, vannacht is het gebeurd. Ik zag er weer. Alle elf, het luisteraar is tijd voor cabaret. Broeder! Hé hey Leven, ik moet even wat zeggen tegen broeder nog even. Oh. Nee, dan komt hij gaat zo het ziekenhuis uit. Hij gaat ze even naar de tracteur aan de overkant. Gaat hij even lekkere dingen halen. Dus. Uh... Broeder, als je zo dadelijk de lunch komt brengen. breng mij mijn capatcio met gorgonzola kaas. GELUIDEN. En doe maar sesamkrekkers. En als je bij die boekhandel ernaast komt. breng gelijk even de ene de Avenue en en de cosmopolitan voor me mee. GELUIDEN. Ja, want die verkopen ze niet in het ziekenhuis. Ja, broeder doet graag boodschappen voor me, maar ik geef ook dikke fooi, hoor. Hij heeft gisteren nog 20 euro's van me gehad, dus dat willen ze wel, hè. Ja, en ik heb wat te vieren, hoor. Jazeker, ik mag voor het eerst wel een kwartiertje op. Ik ben nog een beetje dizzy, maar ik ben geopereerd geweest geworden. Heb u niet gelezen van mij in de krant? Heb u mij niet in de krant zien staan? Ik was proefkonijn. Heb ik het niet gelezen? Ik ben de eerste vrouw in Nederland waarvan ze het gat hebben dicht kunnen maken. Ja. Ja, je moet echt een noodgeval wezen hoor, want anders beginnen ze er niet om. Want ze hebben voor mij uit Frankrijk speciale pasties en sirene over laten komen. En ja, je hebt het gat helemaal nagemeten, helemaal opgemeten. Maar je zegt het is enorm, enorm, enorm. Maar je zegt, ik durf het dan, ik spring erin. Dus nou uh, ja. Voor goede moed, zou ik maar zeggen. Ja. ja, maar ze zijn lang met me bezig geweest, hoor. Want ze hadden dus gedacht in anderhalf uur klaar te zijn met het hechten, Maar achteraf zijn ze de hele middag aan het hechten geweest. Operatiesus is de pest erover in. Ze zegt, dikke maar, ze hebben we hebben geen eens nemen. Ze zei, nee, want die zorg, die bleef maar roepen. Nee, we maken die mevrouw eerst af. <lacht> en dat is gebeurd. En toen heb ik twee dagen de versie ver moeten leggen. Ja, ja, ze lag je op de ver, want je moet, ja, je moet recorpuleren moet je helemaal. Ja, en toen drie dagen op zaal lag ik. Maar ik lag gelukkig in mijn uppie op zaal, want ik had nogal last van een opstandig darmgestel. Maar ja, goed. Broeder heeft me gisteren gelukkig even lekker een climax bezorgd. Dus, ja. ja, een knapje beroep. Maar ja, ik ben zo blij dat die operatie erop zit, hè. Want ik heb zo tegen de nare kozen zit te hukken. Ik was panisch voor de nare kozen, want je hoort toch altijd dat ze fouten maken? Dat lees je toch altijd in de krant of lees je dat nooit? Dat zo'n euthanasist het niet goed doet? Nou, wat? niet. Nou, maar nu? Nou, maar En, en, en, again. Van mij, die had mij ook al woonlopen maken. want je had verteld de kennis van haar die de man was boksen, maar die hebben ze ineens onder naren kozen kunnen krijgen. <lacht> Steeds als die eut tot tien telde, sprong die boksen van negen al erover. <lacht> ja, goed. Maar ja, ik mag niet mopperen, hè. Gad ze dicht dus uh, ja, Ja, ik moet een beetje in beweging komen nou, hè dokter zegt ook goed, een beetje die spieren allemaal oprekken. Omdat ik ook zo lang stil heb gelegen. Nou, ik zal u heel eerlijk zeggen: voor mijzelf had het hele gat niet dichtgehoeven. En wel, nee, ik had er heel geen last van. Integendeel, ik heb ervan genoten. Ja, maar weet je wat het was? Mijn man zag er geen gat meer in. Je hebt zitten huilen aan de keukentafel. Hij zegt: het is een bodemloze put, bia. Dus ja, toen heb ik het voor mijn man heb het dicht laten maken. Ja, natuurlijk. Toen ik las op internet dat het kon, heb ik het voor hem gedaan. Want ja, al je van m'n kander houdt, doe je alles voor m'n kander. Zo is het toch? Al is het een operatie, dat doe je voor m'n kander. Trouwens, mijn man heb twee jaar geleden toen ik het aan hem vroeg... ...heb hij er ook een knoopje in laten leggen. En dan nog op een knoopje? Oh joh, gek. Elke vent in Nederland met een compleet gezinnetje hebt er een knoop in Ja, ze lopen niet te koop met die knoop, maar ze hebben hem wel, hoor. Ja, gemak dient de mens. Mooi me denken, hè? Ik zeg, ook tegen de moeder, ze blij dat ze een knoopje Ja, ik zeg, dacht dat je nog ineens komt kon dubbelvouwen. Dat Lees een geintje, hoor, mannen, Nee, hoor. Nee, Wees maar niet bang, hoor, als je nog moet, hoor. Nee, hoor. Nee, joh, zo doen ze het niet, joh. Het is juist een heel kleine operatie, is het dus. Uh... Ja, joh, daar gaat een grote groene lap overheen, dus je kan hem zelf geen eens meer zien. Nee, mijn man op hem zelf Nu wat je legt, zo weet je wel. Er zat hier wel een opening, zou ik maar zeggen, een luikje. En er zit die chirurg erachter er achter te werken, zou ik maar zeggen, dus. Maar mijn man was wel geschrokken van naakturen. Hij zei met die er zo scherp naald? Jij zeggen een naaldje, zei, dan zat een elle-elle lang draadje zat er al vast. Vanaf zeg ik dan gelijk ook maar even een vraag, even die knopen in je jasje waar zetten. <tie> Heb je twee knoopjes voor de prijs van één? <tie> Mijn man houdt wel van een voordeeltje, maar ik het niet, hoor. Ja, ik zeg altijd geld moet rollen. Maar goed, we kennen er allebei fris tegenom, het nieuwe jaar, hè? Dus het is enkels even afwachten wat ze naweeën zullen gaan brengen. Want ik had gisteren nog even die spastische chirurg aan mijn bed. Hij zei, mevrouw, u bent natuurlijk proefkonijn geweest. Heel veel weten we nog niet van deze operatie. Maar één ding weten we wel, gaat nou niet lopen huppelen gelijk. Want zo'n gat kan wezen, maar het blijft jeuken. Nee, nee, nee, nee, nee. Zo niet, hij bedoel geestelijk, je andere. Oh, maar Hij zegt dus je moet nog afkicken met een therapeut, maar dat vind ik wel gezellig. <lacht> Lekker is zo'n kerel de stad in. Nee, nee, maar ik bedoel eigenlijk te zeggen: oh, je mag geen rare nawijeën krijgen. Weet je wel? soms zeggen dat je ineens een schuil gaat kijken of zo, weet je wel? Of dat je gaat trekken met een benen of zo. Of te weet je wel? Dat had mijn man met zijn knoopje ook hoor. Tenminste, nou niet getrokken met zijn been dat niet maar mijn man die, uh, zal zeggen, de naweeën, Want hij was eigenlijk bang met zijn knoopje dat hij dikker zou worden. Daar waren we het bangste voor. Dat hij dikker zou worden na dat knopje, omdat het jaar daarvoor hadden we onze poedel ook al laten helpen. Hè? En de beest was twee keer zoveel gaan vreten, joh, echt. GELUIDEN. Eerlijk, maar, die frat die, die gewoon de broodkosten bij de 1 vijver. weg, joh. Maar goed, dat heeft mijn man dan niet gedaan. Maar wat mijn man eigenlijk het allerergste vond van het hele knoopis gebeuren was toen de nakontrole Dat We terug moest komen. <lacht> Hoefden jullie niet terug te komen? Ja, dan moet je vragen. Ja, mijn man dat ook te pest erover in. en zegt: "Verdik me, hij zegt: "Die chirurg op, meneer, ik moet hem nog even zien." Mijn man zijn dag geloerde naar, weet je wel, ja. Het lijkt wel porno. Nou, die chirurg zeggen ho, ho, ho. Hij zegt, meneer, ik zie wat betere dingen voorbij komen. Ja. Maar... Hij zegt, maar bij haar, dat had die chirurg mijn ook uitgelegen. Hij zegt, mevrouw, we moeten nog heel even kijken of uw man zijn knoopje strak genoeg zit. Want van de honderd knoopjes die ze namelijk trekken, procentueel is 3,8 niet strak genoeg getrokken. Hij zegt, en, en er ken het wezen dat er dan nog stiekem eentje. <lacht> tussendoor zwemt, zou ik maar zeggen. En kijk, en, en dan zou ik ineens een in verwachting kennen raken en dan weet ik ineens niet van wie dat is. Uh, waarvan, waarvan het is dan? Zoals. Dus toen had mijn man zo'n potje mee naar huis gekregen en dan moest hij dan zo'n zwemploegje in doen. GELACH ik wil niet moppen op ziekenhuizen, maar die potjes die ze meegeven zijn veel te klein. Uh. Tenminste, potje zelf gelezen, maar topeningetje, topeningetje. Ze maken die openingetjes veel te krop. Mijn man heeft te hannissen met de krop openingetjes. Voor <tie> dat speciale snipperdag genomen om een potje te vullen. We hebben het goed voorbereid, hoor. want ik had helemaal een paar weken van tevoren... had ik het logeerkamer zo leuk veranderd voor hem, weet je wel. <lacht> Opnieuw gedecoreerd, kan goed, goed gekocht, weet je. Leuk pantenbehang op de muren, ik had neonverlichting om laten leggen. Ja joh, spannende postels aan de muur, weet je wel. Roze rode kussens op bed, zitten tegen de man, dan ga je daar lekker zitten op je vrije dag met je potje. Zeg, dan maak je er een fijne snipperdag van. <tied> Hij heeft een zien, de hele buttdag gehad, hè? Echt, hè, Want wat het was, wat het was. Het, het kwam wel, hè, bij mijn man. Ja, joh, het kon gerust, hè, man, daar hoef je niet bang voor te wezen, alleen twaalf knopen. Maar wat het was, mijn man is een vitale man, dus het kwam wel, maar dan wilde hij het in een putje doen. Maar dan ging het hup, over de krap open, Zo Zo, immers, flinten nieuwe panden werden goed. Ik zeg, godverjakkers, nou. <racht> ja, ik zeg, dan hebben we net het leuke bed. De te kennen het gelijk de wasmachine in. Zie je mot in het potje doen? Jawel, ze hebben mijn man maar het openingetje is te krap. Hij zegt ben zo'n krap openingetje niet gewend. Dus, ja, dan was hij niet gewend. Maar goed, dan ging ik hem even aanmoedigen, weet je wel. Toen bracht ik maar weer even een eitje, weet je wel. Dan ging ik hem even aanmoedig in de deuropening. Zet hem op! Weet je wel. Ja, dan ging ik naar een kwartiertje kijken. Was het weer over het krappenopeningetje? Weer in het nieuwe beddengoed. Verdikke ik kon weer de bedden verschonen. Ik was zo link. Ik zeg, zet je leesbril dan weer op. Jawel, zeg maar, mama, dan ken ik het niet. Nou, Tot zes keer over heb we je bedden moeten verschonen. Een zwarte blad. Op het laatst was het drie uur s middags. Ik zeg, nou, mooie opschiet. Ik zeg, want ze hebben net gebeld van het ziekenhuis waarop door je potje blijft. Ik zeg, het had er voor drieën moeten wezen. Ik zeg, dan mag je nog een half uurtje. Je wel zegt, mijn maar mama, maar ik ken niet meer. Hij zegt, er zit geen druppie in het potje en ik ken niet meer. Maar hij zag er niet uit ook, hè? Helemaal zo'n wit afgetrokken kopje. had hij uit die... Ik zeg een setje onttrek, hij zegt, dan lukt het helemaal niet meer. Ik zeg, jawel, ik zeg maar, een ik ken het echt niet meer, hij zegt, ik ben niet lekker ook, Hij zegt, van helemaal dizzy, hij zegt, ik heb ook allemaal van die rode stipjes op mijn netvlies. Ik zeg, oh guttesje, er zijn natuurlijk waarschuwingslampjes dat je tank hier bijna leeg is. Ik zei, weet je wat je dan maar doet? Ik zeg, neem dan het beddengoed maar mee naar het ziekenhuis. Ik zeg Want je zal zien, ze, ze zijn knopzot, Ze kennen klonen maken uit de schapen. Dan kennen ze het gerust wel uit de lakenskrab ook. Dus, uh, ik zeg, maar als je maar snel bent, dan blijft het vers. Dus mijn man als een gek op de racefiets. Met dat grote pak lakens onder zijn armen, weet je wel. Dwars door de rode stoplicht. Hij komt bij die assistent dan. Hij zegt, u zal me wel idioot vinden. Hij zei maar: Mijn vrouw zei: Jullie kennen het ook gerust wel uit de lakens krijgen. <lacht> Ze zeggen je wel hoor. Gaat u me achter in de wachtkamer zitten naast die meneer met dat schrootjesplafond? <lacht> Dom, hè? Je voelt het schudden als je lacht. Hè? Je voel je bloed gewoon stromen. Dan voel je ook hoe lekker dat allemaal is. Hè? Ja, ik voel me gelijk kip lekker hoor. Ik zal je vertellen, ik denk dat ik naar huis ga. Ja joh, ik voel me zo fit als een hoen. Tenminste, ik moet heel even wachten op zuster nog. Want ze komt zo nog even langs met de grote golven kartelschaar. Ja, maar ze gaan nog even mijn gat openknippen. Dat heb ik het niet verteld? Het niet... Nou, het was zo. Ik ga even vertellen zuster was mijn vanochtend ontwassen en in ene komt ze zo met de oor vlak bij de gat. Toen <lacht> zegt de gat ze zeg ik hoor je tik. <lacht> ze zei, het lijkt wel een wekkertje of een bommetje. Ze zei, mag ik even met mijn oor tegen het verband. Dan nou ze trok wit weg. Ik ook geluisterd hoe je achter het verband echt pikken, pokken, pikkop. We schrokken ons te platen. We dachten aan een terroristische aanslag. Dus gelijk die pastische chirurg opgeroepen. Maar ja, die Franseoos was net terug naar Frankrijk. De vogel was gevlogen. En toen kreeg ik dus Koos aan mijn bed. Koos. Heb je wel eens Koos aan je bed gehad, Koos? Koos, co-assistentes? Ko koos? <tie> Drie Koos had ik aan mijn bed. Van die jonge knapen die mochten het vak nog leren, dus die wilden het proefkonijn wel even komen bekijken. Mogen we even met ons oor tegen het verband dan? Ik schaamde me kapot, echt hoor. En die knapen lachen met z'n drieën. Ik zeg, wat is er aan de hand knullen? Ze zeggen, nou, wij vermoeden namelijk een medische blunder van die Fransoos. Ze zeggen, wij vermoeden namelijk dat het horloge er nog zit. <lacht> Ik zeg, dat is helemaal lekker. Ze dus kan je ook zien welk merkhorloge er zit? GELACH. Ze zeggen, nee, dat kennen wij zo niet zien door het verband heen. Ik zeg, want het kent namelijk wel een keer mijn breitlingwezen. Ja, ik heb een breitlinghorloosje. Ken je zijn breitlingen? Ik heb er 56.000 pieken voor betaald. Zes jaar geleden al hoor, ik ben hem nog aan het afbetalen. Dus... Uh... Hij is nog van de bank, maar ik heb meer dure hoor. Ik heb ook Rolexen. Op afbetaling, hoor. Ik heb ook uh, Cartier's en zo, weet je wel. Dus, maar ik heb ook veel goeie koperlozies, hoor. Ik ben gek op die dingen koop me de schede Maar ja, ik zeg, als het een neppert is, weet je wel, zo'n koper, dan is dat nikkelen spul, dat gaat rotten tegen de wond dan. Ik zeg, dan heb ik liever dat ze hem weghalen, dus dan gaan ze het openknippen. Dus ja, maar niet dat ik het eng vind of zo, hoor. Och, wel nee, want dat verband is er zo vanaf, hoor. Als je geopereerd bent aan een gat. In je hand, hè. Dat begreep je toch wel. Ja. Iedere keer houden we een gat in haar hand. Een hele hoop mensen dachten misschien aan een heel ander gat. Maar daar gaan we het niet over hebben, luisteraars. We houden het netjes uh, vandaag. Uh, nou, we gaan hem weg. We gaan weer een van van muziek. Een hele mooie flamingo luisteraars. If she just would If she just would Some sweet day De pretty flamingo luisteraars Nou, daar is een.. Ik ben niet zo groot en dat werd bevestigd door Cher. Hey little man. Waar oh, is het over mij, hè? Ik ben 1,72. Nou, valt toch mee. Lasters eh, ze, ze komen eh, met een fluitje komen ze langs de pipe piper van Christian en St. Pieters. Always calm what to do in case heaven is found you can't you see that it's all around you so follow me Hey come on. We gaan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 Piper. Ik weet niet of je ook zo'n fluitje hebt thuis, luisteraars. Maar uh, ja, het is wel leuk uh, om af en toe eens mee te fluiten als je een goede bui bent. klokje. Ik heb nog een half minuutje te gaan, luisteraars. We gaan zo naar het derde uur van dinsdag de week door. Ik uh, ga even plaatsmaken voor het uh, journaal en reclame. Ik ben zo weer bij u terug. Blijf luisteren. Tot straks.